4 uur. De Radio 1 Show. Luciana Carrasso en Tom van Hek. Goedemiddag. Straks horen we welke straf Umar Patek heeft gekregen... naar aanleiding van zijn rol bij de aanslagen op Bali in 2002. Hub Oosterhuis is komend uur te gast. Hij krijgt de theologie Euvreprijs. En met ons economisch panel bespreken we de situatie rond... vult u zelf maar in Griekenland, Spanje, Italië... Nederlands-Duitse verhoudingen enzovoort. Eerst krijgt u het nieuws van Job Boot. De aanklagers in Noorwegen achten Anders Breivik ontoerekeningsvatbaar. En eisen daarom een psychiatrische behandeling. In dat geval moet de Noorse massamoordenaar van de aanklagers de rest van zijn leven in een kliniek blijven. Als de rechters hem toch toerekeningsvatbaar achten. eisen de aanklagers 21 jaar gevangenisstraf. Correspondent Rolien Kreton.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 Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in het zuiden van Nederland. Plaatselijk kan in korte tijd veel regen vallen. Het slechte weer in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg... wordt vanaf het begin van de avond verwacht. NOS-weerman Marco Verhoef. Dat zijn stevige buien, daar zit onweer bij. En bij stevige onweersbuien moet je ook rekening houden met hagel. En vaak ook met zware windstoot, in dit geval van zo'n 80 tot 100 kilometer per uur. Ja, en als zo'n windstoot je treft, of je omgeving treft... dan kan een boom met niet al te beste wortels en flink in het blad natuurlijk wel omgaan. En blikseminslag kan natuurlijk ook altijd voor overlast zorgen. Voor alles geldt, het is lokaal. En dat betekent dat lang niet alle plaatsen in Nederland er evenveel last van gaan krijgen. Maar op sommige plaatsen kan het dus redelijk fors uitpakken. In het zuiden van Nederland geldt... de de waarschuwingscode oranje, in de rest van het land geldt de lagere code geel. Het Russische vrachtschip dat deze week op de Noordzee werd onderschept... was inderdaad met gevechtshelikopters op weg naar Syrië. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat bevestigd. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Lavrov ging het om drie helikopters... die na een reparatie in Rusland weer werden teruggebracht. Het schip is nu teruggevaren naar de haven van Moermansk. Dat Rusland wapens en materieel levert aan Syrië is niet verboden... omdat er geen wapenembargo tegen Syrië is. Rusland is één van de landen die dat blokkeren.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 Het weer, vanavond dus vanuit het zuiden felle buien met veel neerslag, onweer, windstoten en mogelijk hagel. Morgen is het bewolkt, schijnt af en toe de zon, dan wordt het 19 graden. AMB Verkeersinformatie. staan op het moment 20 files, het is vooral druk rondom Rotterdam. Een file op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Waardenburg en het knooppunt Empel 7 kilometer... komt door een aanrijding en daarmee staat daar de linkerrijstrook dicht... A15-Europort richting Rotterdam. Tussen de afrit Briele en Spijken is het 6 kilometer. Ook een ongeluk, daarom twee rijstroken dicht. En op diezelfde A15-Europort richting Rotterdam... staat tussen het knooppunt Benelux en het knooppunt Vaanplein 4 kilometer. Door een aanrijding, de weg is daar wel weer vrij. De n 62 Borselen richting Gent. Daar is de Westerschelde-tunnel dicht. Dat komt omdat daar een vrachtwagen stilstaat. En de A67-Eindhoven richting Venlo. Daar is een omleiding ingesteld in verband met een ongeluk... op de Duitse A40. Bij het knooppunt Saanderheiken kan het verkeer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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Goedemiddag, vijf minuten over vier. We volgen natuurlijk het UNICEF Open Tennis Toernooi. Grote namen op de baan: Oud-Grand Slam, winnares Schiavone tegen Kleisters. Eerst dit: vanaf dinsdag moeten kinderen hun eigen paspoort hebben als ze de grens over willen. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van het Hek. Want bijgeschreven staan in het paspoort van een van de ouders... is dan niet meer voldoende. De Koninklijke Marischaussee is de instantie die hierop moet gaan toezien. Martijn Pelen van de Koninklijke Marischaussee is aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Want wat gaat de Marischaussee nou doen met kinderen... die uh, toch willen vertrekken dinsdag en geen eigen paspoort hebben? Uh, nou ja, die moeten wij helaas uh, tegenhouden bij de grens. En worden kinderen zonder eigen paspoort in alle gevallen geweigerd? Wens u er nog? Meneer Pelen? Oh, dit was wel het meest efficiënte item ja. van deze sportzomer tot nu toe. Meneer Pelen is even uh, vertrokken. We gaan Die even kijken of we hem opnieuw kunnen bereiken. Nee, zo te horen niet. Goed. Dan gaan wij uh, verder met de. Twee later. Uh, nee, we gaan even een plaatje doen, begrijp ik. bols, whisky cola, maandagmiddag half twee.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 Te Wat voor plezier? Kijken of de verbindingen weer hersteld zijn. Ouderliefde stinkt Beatrice van de Poel denk ik. Hè? Beatrice van der Poel. Ja. Goed, we maken een, een doorstart. Martijn Pelen, u bent er weer. Ja, gelukkig. Goedemiddag. Ja, nou ja, het was kort maar krachtig ja. natuurlijk. Kinderen worden geweigerd. En toen was mijn vraag, worden ze in alle gevallen geweigerd... als ze niet een eigen paspoort hebben en, en toch het buitenland willen opzoeken? Nou, het is zo dat het ministerie van Binnenlandse Zaken... Die heeft natuurlijk besloten dat ouders die geen gehoor hebben gegeven aan de oproep... Dus om hun bijgeschreven kinderen een eigen document te geven. Uh, daarvan hebben ze gezegd, uh, die gaan we niet uh, doorlaten. Nou ja, de Koninklijke Marger is natuurlijk een uitvoerende instantie. Uh, en die gaat kijken of er een geldig uh, document is. Dus ook voor kinderen is dat niet uh, het geval. Dan uh, vervalt voor deze mensen de optie om een nooddocument, uh, een noodpaspoort te krijgen van de Koninklijke Marger Er zijn alleen wel een aantal uitzonderingen. En dat zijn uitzonderingen uh, om humanitaire redenen. En dan moet u bijvoorbeeld denken dat uh, ouders met kinderen plotseling moeten gaan, uh, gaan reizen om bijvoorbeeld een medische behandeling uh, te ondergaan in het buitenland. Of als ze uh, plotseling een sterfgeval in de familie hebben en uh, daarom uh, moeten gaan reizen. Maar dat zijn echt uitzonderingsgevallen. Uh, ja, en een noodpaspoort wordt niet verstrekt uh, omdat u dan denkt, ja, zo kunnen we aan de gang blijven. Dan gaat iedereen daar natuurlijk op mikken. Nou, Het is natuurlijk het beleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die heeft gezegd, uh, we hebben t, uh, mensen een oproep gegeven, meerdere malen. En op het moment dat mensen daar geen gehoor aan geven... Uh, dan zeggen wij bij deze, kunt u geen uh, gebruik maken van de optie... om een notendocument te krijgen van de Koninklijke Marge uh, En uh, daar geven wij uitvoer aan. En verwacht u er veel problemen mee, deze eerste vakantieweken? Uh, nou ja, het is afwachten. Uh, het is zo dat we als organisatie wel berekend zijn op een eventuele toeloop die wij niet verwachten. Want nogmaals, het ministerie heeft al aangegeven dat wij geen nooddocumenten gaan verstrekken. Uh, maar het is wel zo dat we daar als organisatie natuurlijk mee bezig zijn. Omdat je misschien veel discussie krijgt met mensen, extra voorlichting moet geven, dat soort dingen. Uh, ja, dat zou kunnen. En daar houden we rekening mee. Ja, dat wil zeggen dat er extra mensen worden ingezet? Uh, nou ja, volgens nog niet. Want nogmaals, we gaan geen noodpaspoorten verstrekken. Nooddocumenten, uh, alleen dan in het geval van humanitaire redenen, maar dat is eigenlijk nu ook al. Maar als u zegt we houden er rekening mee, wat houdt dat dan in? Uh, nou ja, we houden er rekening mee dat mensen toch de, bijvoorbeeld deze berichtgeving niet meekrijgen... en op de luchthaven Schiphol komen en toch naar het bureau nooddocumenten komen. En dat we daar inderdaad wat extra voorlichting moeten gaan geven. Dus het is zo dat we in ieder geval onze collega's uh, duidelijk informeren over de regels... die zijn opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken... Uh, en dat we daar natuurlijk in de uitvoering gaan bekijken hoe de toeloop wordt naar ons bureau nooddocumenten. Goed, nou duidelijk. Succes ermee de komende weken. Okay, graag Martijn Pelen was dat van de koninklijke Marjolijn. Gaan naar Jakarta, want tot hij in Pakistan werd opgespoord, was hij de meest gezochte terrorist van Indonesië. We hebben het over Omar Patek, bijgenaamd The Demolition Man. Hij maakte namelijk de explosieven die werden gebruikt bij de aanslagen op Bali in 2002. En zojuist hoorde hij welke straf hij krijgt van de Indonesische rechtbank, correspondent Michel Maas in Jakarta. En eh, wat is er uitgekomen? Nou, er is uitgekomen dat hij uh, 20 jaar krijgt. En dat is. Behoorlijk weinig als je bedenkt dat de andere belangrijke daders allemaal de doodstraf hebben gekregen en op een gegeven moment ook zijn geëxecuteerd. En uh, ja, hij komt er met 20 jaar behoorlijk genadig vanaf. En, en wat is de reden dat hij er uh, genadiger van afkomt, zeg maar dan zijn medeplegers? Uh, nou, de belangrijkste reden is dat hij. Uh, Spijt heeft betuigd. Hij heeft gezegd dat het om ontzettend spijt wat er is gebeurd, dat hij eigenlijk helemaal niet van plan was geweest om in Bali mensen om uh, te vermoorden. Hij was tegen die bomaanslag, zegt hij. Hij heeft alleen die bom gemaakt omdat hij daar technisch toe in staat was. Dat was zijn werk. Maar waar die bom voor gebruikt werd, dat was volgens hem het werk van andere mensen. Dus hij was alleen maar een soort handlanger, vindt hij zelf. En hij heeft dus ook in de rechtszaak heeft hij voortdurend gezegd hoe zeer het hem spijt. En dat hij vindt dat terrorisme niet op die manier moet worden gepleegd. En zijn rol is dus uiteindelijk beperkt gebleven tot uitsluitend het samenstellen van de explosieven voor de beide aanslagen. Ja, in, in normale omstandigheden zou je zeggen daarmee is hij een van de belangrijkste daders. Maar in Indonesië, doordat hij zich zo uh, nederig heeft opgesteld, werd hem dat meteen beloond doordat de officier van justitie in plaats van de doodstraf alleen maar levenslang heeft geëist. En dat betekent in Indonesië dat je al in aanmerking komt op allerlei korting op je straf. En daar is nu twintig jaar van overgebleven. En uh, ja, dat, dat betekent in de praktijk in Indonesië dat je daar ongeveer, nou je kunt zeggen, misschien de helft van moet uitzitten. En dat je dus over pakweg tien jaar weer vrij zou kunnen zijn. Michel Maas van Jakarta, dank. To me van Emily Sandé. Leuke plaat, daar Moeten ze eigenlijk vaker <laughs> draaien, zo'n zo gezellige plaat. We gaan uh, tennissen op uh, Rosmalen. Um, wat er komt slecht weer aan, Marcel en Mesker. Dat is die tennissen zo, dus korte partijtjes. Nou, die hebben we wel gehad. Zijseling verloor bijvoorbeeld 6-0, 6-1 ja. van David Ferrer. Ja. Dus dat was heel kort, 40 minuten. Ja. Uh, nu schijnt de zon in ieder geval. We hebben een heel klein licht regenbuitje gehad. Uh, maar het gaat prima. Uh, eerste setje zit ja, erop. Uit. Kim Kleisters wint de eerste ja, set met 6-3 uit. van de Italiaanse Francesca Schiavone. Uh, leuk tennis. Ik heb nog wel het gevoel dat het uh, nog moet gaan gebeuren. Voor Schiavone dan. Die serveert nog niet heel goed. En ze heeft al niet zo'n harde service. Dus als je die eerste service ja, dan niet vaak inslaat, dan ben je de klos tegen de harde return van Kleisters. Een kleister staat lekker te spelen beweegt goed, uh, ziet er fit uit. En uh, ja, ik heb eigenlijk nu al medelijden met degene die zij in de eerste ronde treft op Wimmelden, want ze is daar niet geplaatst, want ze staat gewoon 50 in de wereld. Ze heeft natuurlijk maanden niet gespeeld, is afgezakt. Ja, is natuurlijk de speelster die voor uh, heel veel onrust daar kan gaan zorgen. De dark horse kan je wel zeggen, dus misschien wordt het wel eerste ronde Maria Sharapova Kim Kleisters. Het zou zomaar kunnen. Dus uh, dat wordt uh, heel spannend volgende week. Uh, de voorbereiding voor Kim Kleisters uh, gaat uitstekend. Ze lijkt het uh, toernooi uh, nou ja, goed definitief naar de hand te zetten. Speelt goed. En nu dus de eerste setwinst tegen Skia wonen met 6-3. De parlementaire enquêtecommissie De Wit is verbaasd... dat de Nederlandse Bank informatie heeft achtergehouden voor de commissie. Ze vragen minister De Jager van Financiën er alles aan te doen... om te voorkomen dat de Nederlandse Bank dit nog een keer doet... in de toekomst bij een commissie. U hoort voorzitter Jan De Wit... Wij zijn erachter gekomen dat er een document is... Uh, dat betrekking heeft op het onderzoek van de enquêtecommissie. De commissie heeft uh, op basis van de vorderingen... die wij destijds uh, uh, al hebben gedaan in de richting van de Nederlandse Bank... de mening dat het stuk geleverd had kunnen worden. Maar in ieder geval had de Nederlandse Bank ons moeten wijzen... op het bestaan van het stuk. En dan had vervolgens de enquêtecommissie uh, kunnen zeggen... wij willen het wel of wij willen het niet. Maar dat is dan aan ons en niet aan de Nederlandse Bank... Vindt u het een belangrijk stuk voor uw onderzoek? Uh, wij zijn van orde dat ieder document... dat gaat over het onderwerp van ons onderzoek... dat dat uh, relevant is en ook belangrijk is. Uh, dus vandaar dat ik ook zeg dat de com commissie zelf bepaalt... wat wel en wat niet belangrijk is. En dat dus op grond van dat feit... de Nederlandse Bank ons had moeten melden... er is een stuk, dat heeft daar en daar op betrekking. En dan had de commissie kunnen bepalen... Uh, al in een vroeg stadium, wij willen het wel of niet hebben... Nou zegt de Nederlandse Bank, het is eigenlijk een soort samenvatting van andere stukken die u heeft. Dus wij zagen eigenlijk niet de noodzaak om het te geven. Ja, dat uh, heb ik ook gehoord dat de Nederlandse Bank dat zegt. Maar is wij... dat ook zo? Maar... Ik bedoel even los van of u dat een goed argument vindt, maar is dat ook waar? Het stuk heeft betrekking op de overname in 2007 van ABN AMRO en de nationalisatie in 2008 van de ABN AMRO. Daar hebben wij diepgaand onderzoek naar gedaan op basis van heel veel documenten. Maar de commissie bepaalt of iets nieuw is, dan wel of iets relevant is. Dat bepaalt de enquêtecommissie zelf en niet de Nederlandse Bank. Wij vragen het stuk en zij hebben vervolgens de plicht om mee te werken aan het onderzoek. En klopt het wat de Nederlandse Bank zegt dat u eigenlijk alles al wist wat daarin stond? Wij hebben op basis van dit rapport, eh, dat we vervolgens zijn gaan bestuderen, eh, geconcludeerd dat eh, er voor ons, gelet op alles wat we al wisten, op basis van het eerdere onderzoek, geen nieuwe feiten eh, naar boven gekomen zijn en dat er ook geen aanleiding is om onze conclusies eh, te wijzigen. Het stuk is dus uiteindelijk niet van belang voor uw eindconclusie van de commissie. Waarom maakt u er dan toch zo'n punt van? De enquête is het belangrijkste middel van het parlement, is ook het zwaarste politieke instrument. Het gaat hier om de positie van de Tweede Kamer en dus ook van een parlementaire enquêtecommissie. Het is goed om met name ook voor de toekomst erop te wijzen hoe de verhoudingen liggen. Namelijk dat de enquêtecommissie vordert documenten, vordert bronnenmateriaal. Iedereen heeft de verplichting op grond van de wet om daaraan mee te werken. En de commissie bepaalt vervolgens wat wel en wat niet relevant is. Maar dat bepalen anderen niet voor ons. We hebben en in de richting van de Nederlandse Bank en ook in de richting van de minister van Financiën onze verbazing uitgesproken over de manier waarop dit is gelopen met dit document. En we hebben aan de minister van Financiën gevraagd om de Nederlandse Bank erop te wijzen dat de enquêtecommissie in ieder geval verwacht dat er volledig wordt medegewerkt door het ministerie en door de Nederlandse Bank... Ook met name uh, met het oog op de toekomst wanneer er opnieuw een enquête uh, zou plaatsvinden. Dat zei Jan de Wit, de voorzitter van uh, die parlementaire enquêtecommissie. Irene Oostveen sprak met hem. Straks gaan we weer uh, twitteren in de sportzomer. De mix van nieuws en sport. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met Lucella Carrasso en Tom van Heck. I'm Toen dacht je nog wel eens dat het toerental van je pick-up... herijkt moet worden, maar het was de goede snelheid, hoor. Met Del Mundo en Amy Winehouse met uh... Radio 1. Sportzomer Tweets. Nou is die weer, Luc Ikink, Luc toerliefhebbers? die kunnen zich opmaken voor het goede nieuws. Nou zeker, Kenny van Hummel is training topic. en dat is waarschijnlijk voor het eerst sinds 2009. Toen deed Van Hummel namelijk mee aan de Tour de France van zijn ploeg Vacansoleil. Mag hij dit jaar weer meedoen, Van Hummel werd toen uh, een cultfiguur in 2009... omdat hij bij de stelgers stelgezwoegde uh, tegen de tijdlimiet. En als hij dan over de finish kwam, dan zei hij dingen als... ...karakter, een lichaam die wilde niet, maar ah, die kop die zijn godverdomme, ga naar die finish toe. Even uh, domme. Wat wow handen nou, het? Niet zo gek dus dat hij in online een cult held wordt. De Twittergemeenschap is dan ook blij dat hij dit jaar weer mee gaat doen. Rick van Zon die tweet... Ja, Kenny, de legend van Hummel terug in de Tour... Ed Erwin Stijn, die zegt yes, de sportzomer is gered... van Hummel naar de Tour de France. Marjolein vindt het het beste nieuws van vandaag. En Johan Braber heeft een nieuwtje. Volgens hem verkend: de ploeg van Kenny van Hummel... alle vluchtheuvels op de stijgingspercentage. Dus... Goed, overigens is het uh, ook met je gejuich ontvangen... dat Johnny Hoogeland dit jaar weer mee gaat doen. Die werd vorig jaar hè, het prikkeldraad ingeslingerd. Maakt zich onsterfelijk door gewoon door te fietsen. Zoals Ed Niek Heijnen tweet. Johnny Hoogeland en Kenny van Hummel... in één team in de Tour als dat geen smullen wordt. En omdat ook nog een keer Brank Tanking. Bij de ploeg meedoet, verwacht Twitter echt een legendarische Tour de France. Het Ipakvis die zegt: Bram beukt een doping zondaar op zijn bek. Kenny komt vloekend boven. Johnny doet helder dingen: bier, check, chips, dubbel check. Wat een leuke tour, denk ik. Zo nog meer sport in de trending topics: AC Milan en dat is niet voor niets. Clarence Seedorf gaat weg na tien jaar bij de Italiaanse club. Op Twitter huilende Milan fans tranen met tuiten. Pietro Mattiere zegt: Grazie, Clarentio en ex- Ed uh, Alex Groomy heeft een buiging over voor Clarence Sedorf En Ed Robin Tonkinson die tweet... Clarence Sedorf is een goede speler die wonderen heeft gedaan in mijn FIFA-game. En dan heb je nog dat uh, toernooitje in Polen en Oekraïne. Misschien wel eens meegekregen. EK voetbal, Nederland doet niet meer mee. België ook niet, maar 20.000 fans hebben daar iets op gevonden. Je kon ze kopen op ebay. Voor 3.000 euro waren ze in eerste instantie voor Nederland. En aan hun, aan hun aanmoedigingen heeft het zeker niet gelegen. Jullie kunnen die Duitsers verslaan. Jullie zullen die Duitsers verslaan. Wir sollen diese Mannschaft bei den Souffiszen packen und unsere Fußballer sollen die goldenen Flapperen machen, wie die Rochel von Rekert, die Neckmatte von Voller Flapperen hat gemacht in 1990. Hüpf, Holland, hüpf, hüpf Holland, hüpf, hüpf Holland. Ja. Dat werkte dus niet echt, hè. we liggen eruit. De Belgische fans hadden hierna 24 uur rauw en zijn vervolgens opnieuw verkocht. En nu zijn ze voor Tsjechië. En dat land speelt vanavond tegen Portugal. Lien van der Bossen zegt, eindelijk is het een land met goed bier om voor te supporteren. Ik ben niet geheel ontevreden met het transfer. Joost Biliet die zegt, vanavond gaan we onze Tsjechische vrienden de Portugezen wel even inpakken. We hebben alle vertrouwen in. En het David van Heijden, die zegt van Portugal zijn geen goei. Die hebben poten gelijk een koei. Dat is Vlaams, denk ik. En tot slot nog even het andere EK. EK hier in Nederland? Amsterdam? Meegekregen iemand? Mm, uh, blaasvoetbal? Nee, nee, dat was nee, niet nee. hier. EK Lacrosse? Ja, dat ah, is met zo'n balletje in zo netje. Rwanda. Uh, ja, ja. Een hockey. Ja, precies. Wordt gehouden in Amsterdam. Ed Erik van Kempen heeft een dilemma. Verder gaan met leren of even op en neer naar Amsterdam voor het EK Lacrosse. Ed Koen Rozenkrans, terug van het EK Lacrosse. Eerste wedstrijd. En vindt het een zieke sport. Dat is iets positiefs trouwens. En gisteren was dan de openingswedstrijd. Nederland speelde tegen Duitsland. En wat denk je? 2-1. Verloren. Verloren hè? Ja, 9-8. 9 8. ja, dat ja. ja, is wel een eh. Nederland-Duitsland-uitslag. <laughs> Close call. Laatste minuut? <laughs> ja, dat vermoed ik. <laughs> dat kan niet anders. Dank je wel. Tot morgen, heer. Kik, dank je wel. Uh, we gaan straks naar het volgende half uur. Praten met Huub Oostreis, die de oeuvreprijs bij de Nacht van de Theologie gaat ontvangen. En we volgen natuurlijk het tennis in Rosmalen-Kleisters-Kiawonde. Dat na de hoofdpunten van de nieuws, Job Boot. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in het zuiden van Nederland. Plaatselijk kan in korte tijd veel regen vallen. De hoosbuien worden vanaf het begin van de avond verwacht. Voor het zuiden geldt de waarschuwingscode oranje. In de rest van het land geeft het KNMI de lagere code geel af. De rente op spaarrekeningen blijft dalen. Uit een onderzoek van vergelijkingssite rente.nl blijkt dat de rentevergoeding bij banken en andere aanbieders van spaarrekeningen in de afgelopen maand tot een half procent is gedaald. Banken kunnen tegen een laag tarief geld lenen bij de Europese centrale bank om hun buffers te versterken. En daardoor hebben ze minder geld nodig van spaarders. Een man uit Halen in Limburg is volledig uit zijn dak gegaan toen medewerkers van de gemeente een hek kwamen weghalen. Dat had hij illegaal voor zijn huis gezet. Volgens Limburgse media gooide de man met molotovcocktails en bedreigde hij de politie met een kruisboog. De ME bereidt nu een inval voor om de man te arresteren.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 AMB Verkeersinformatie. De spits is nog niet begonnen. Er zijn wel een paar opvallende files. Twintig in totaal. Deze springen eruit. A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Blijken en de afrit Bunschoten negen kilometer. Komt er een aanrijding. Daardoor is de linkerrijstrook dicht. Aan de andere kant op die A1 Amersfoort richting Amsterdam. staat tussen Hoevelaken en Eembrugge 8 kilometer. Dan de ring A10 richting Watergraasmeer. Tussen Oud-Zuid en Watergraasmeer 7 kilometer. Komt er een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. A20 ook van Holland richting Gouda, tussen Ketelplein en het Terbresseplein 10. En dan de A15 Europort richting Rotterdam, tussen Brielen en Spijken is 7 kilometer. Ook hier een aanrijding, de weg is daar wel weer vrij. En dan een omleiding op de A67 Eindhoven richting Venlo. Door een ongeluk op de A40 in Duitsland kan het verkeer vanaf het knooppunt Zaan der Heiken omrijden richting Duisburg, volgt eh, volg, volg dan München-Gladbach over de A73.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 Trouwens, er is nog een vierde reden. Kom maar kijken. Doe mee met de SP. Met de SP. Doe, mee, doe mee. met de SP. Konica Minolta. Groenerbestaat niet.nl. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Drie minuten over half vijf, over een minuut of tien gaan we praten met ons panel. Vandaag bestaande uit econoom Alfred Kleinknecht en journalist Hans de Geus. En we praten natuurlijk over de stand van de economie. Eerste spreekwoordelijke bloemen en felicitaties voor Huub Oosterhuis. Want die krijgt vanavond voor zijn complete werk de oeuvreprijs tijdens de Nacht van de Theologie. Goedemiddag meneer Oosterhuis. Goedemiddag. Kende u die prijs? Nee. Nee? Hij is nieuw. Ja, de het eerste voor... keer of de tweede keer? De eerste keer. Echt de eerste keer. En, en van wie krijgt u die prijs? Ja, van een aantal... Uh, van een combinatie van trouw, de NCOV, het ICON... een aantal uitgevers, een aantal theologische faculteiten... de Rimmelstamse broederschap. Enfin, zo'n gezelschap. Ja, en en, en wat, wat vindt u daarvan? Ik vind het leuk. ja. En, en als, ja, een prijs dat is als, vaak alsof je dan klaar bent... maar dat is in uw geval volgens mij nog niet zo, hè? Nee, ik ben halverwege. Dus ik <lacht> beschouw het als een aanmoedigingsprijs. Want als we even naar uw oeuvre kijken... Hè, wat, wat vindt u zelf de rode draad van uw oeuvre? Kunt u daar zelf een rode draad uit halen? Ja, ik heb geprobeerd om... de Bijbel te lezen als een boek over gerechtigheid en vrede, over solidariteit en een menswaardige wereld. Dat is wat dat boek wil beoogt, uh, wil bemoedigen, stimuleren. En ik heb dat grote thema vertaald in talloze liederen en teksten voor de liturgie... en in, ook in commentaren, in schriftuitleg, preken, zoals dat heet. Dat is, denk ik, de rode lijn. U bent in de jaren zestig begonnen met liturgieteksten. U bent ja. bijna zo'n vijftig jaar bezig. Er is ja. enorm veel veranderd in de samenleving. Hoe, hoe ziet u wat dat betreft de, de positie zeg maar, van, de, van, de, van de kerk, van het geloof... Hoe, hoe ziet u die als veranderend in al die jaren? Ja, die kerk heeft natuurlijk geprobeerd om juist niet te veranderen. Hè, en om het te houden bij haar dogmatische, rigide uitgangspunten. Maar heel veel mensen in die kerk, ik denk nu bijvoorbeeld aan de katholieke kerk... waar ik zelf vandaan kom, die uh, is het ondertussen wel genoeg. Die zoeken plekken waar ze op een andere manier... dan in de officiële kerk is toegestaan kunnen samenkomen... liturgie vieren en zich ook kunnen oriënteren op dat bijbelse verhaal... zoals ik het zojuist probeerde te typeren. Um, u zegt, de, de kerk wilde niet zoveel veranderen. Een uh, groot aantal van uw teksten zijn wel eigenlijk algemeen geaccepteerd geraakt in de kerkelijke wereld. Hè? Is, is, is dat. Ja, ja, nou... Niet allemaal natuurlijk, hè? Nee, lang niet allemaal. Nou, niet op en... alle plekken, maar toch ook wel op een groot aantal plekken wel. Ja, nou, ze zijn, zijn al 40 jaar. Uh, vaak gemeengoed van parochies ja. en koren en ga zo maar door. Maar er is in de Rooms-Katholieke Kerk dus toch ook een tendens... om ze te verbieden en uit te schakelen. En daarom is die prijs ook wel interessant, vind ik. Ja, ja want, want gaat u die discussie nog aan met de kerk? Twee jaar geleden is de sensor er behoorlijk overheen gegaan over uw werk. Gaat u dan de discussie aan met nee. de Rooms-Katholieke Kerk? Nee, dat wordt me ook niet gevraagd. En men weet natuurlijk dat ik... Ja, niet voor niks geprobeerd heb te maken wat daar nu ligt. Dus als men dat afkeurt, dan hoeven we daar ook niet zo lang over te discussiëren, denk ik. Het is duidelijk dat die sensoren een volstrekt andere eh, theologie, geloofsbeleving voor ogen hebben dan ik. En, en als u zegt, daarom is die prijs misschien nu wel interessant, wat is daar dan voor u het interessante aan? Nou, dat die prijs mij wordt, ...toegekend door mensen die niet geneigd zijn zich te onderwerpen... ...aan die rigide kerkelijke structuren en regels. Dat zijn de meer vrij opgestelde. Uh, dat geldt zeker voor bijvoorbeeld de Remonstrantse broederschap. Maar het geldt natuurlijk ook voor de vrije universiteit... ...die ook meedoet aan die prijs. Die proberen toch een andere theologie neer te zetten dan die officiële kerken waarvan de Rooms-Katholieke toch de machtigste is. Is het daarmee een soort politieke prijs, een politiek statement... van al deze groepen? Ja, dat zou, dat zou je kunnen zeggen, ja. ja en, en is dat iets wat voor u belangrijk is? Zo zoekt u naar die erkenning? Nee, ik heb er niet naar gezocht. Maar als die komt, ben ik uh, dankbaar. Vind ik het ook leuk... Het gaat allemaal gebeuren in de, de nacht van de theologie. Hoe ja. is het zeg maar, met de aanwas van theologen, een jonge theologen? Is daar voldoende belangstelling en, en ook kwaliteit? Zeg maar? Ja, dat is een goede vraag. Um, ik weet dat niet exact, maar ik denk dat het uh, een matige aanwas is. En dat een heleboel aanwas ook juist plaats heeft... Um, in die kaders van de officiële... Kerk, waar een, een officiële theologie wordt doorgegeven en, en benadrukt. Dus of er zoveel aanwas is voor de visie waar ik voor probeer te staan, dat weet ik niet. Omdat zich dat juist een beetje buiten de, de, de kaders afspeelt. Een hele andere vraag is, het is uh, crisis in Europa. Hè. Hoe kijkt u vanuit uw geloofsoogpunt aan tegen alle ontwikkelingen die u om u heen ziet? Ja, het zijn vooral ontwikkelingen ten koste van de, de armen. Hè? Het arme deel van de wereld. En eh, ik heb uit het Bijbelse verhaal begrepen... Dat, dat juist de armen en de vreemdelingen... onze solidariteit nodig hebben, verdienen daar recht op hebben. Eh, dat is voor mij het, het, het uitgangspunt van waaruit ik naar de wereld kijk. En daarmee zegt u ook dat een aantal van de oplossingsrichtingen... Uh, niet de uren zijn, zeg ik het dan voorzichtig? Ja, dat, dat zegt u voorzichtig, <laughs> ja. Zegt de Nacht van de Theologie, uh, moet u dan... want u bent natuurlijk enigszins op leeftijd, zeg ik, probeer ik zo beleefd mogelijk te zeggen... moet u dan de hele nacht opblijven, dacht ik. Wel nee, <laughs> het, is, uh, het begint straks om vijf uur en dan is er een keurig diner... en dan worden er van allerlei dingen gezegd en uh, gedaan. En dat is om negen uur afgelopen. Ja. En dan zijn er nog wat workshops. En dan, is er een, een, een, ja, dan zijn er mensen die vragen willen stellen en dat soort dingen. Dus dat zien we wel. Dat, dat gaat niet tot morgenochtend zeven uur oh, door. Oh, gelukkig nee. voor u, toch? <laughs> nou, in ieder gaan, geval ja. Ja, wensen wij u een ontzettend mooie avond. Fijn, dank u wel. En gefeliciteerd nogmaals met deze Prijs. Dank u en dank voor dit gesprek. Dank dat woord staan. Het nieuws uit binnen en buitenland met EK voetbal, Wimbledon, de Tour de France en de Olympische Spelen. Van uh, Sam en Dave, dan mag ik hem afkondigen, dus soul man. We gaan uh, naar het tennis, Marcella Mesker. Ja, 6-3 kleisters. Eerste set tegen Schiavone. Nu staat ze 3-2 achter. Serveert uh, voor gelijke stand. Maar staat wel 15-30 in de game. Leuke wedstrijd. Het uh, wordt closer en closer. Je ziet die Schiavone ja, zwoegen en sleuren op die base. En daar gaat ze weer. Kleisters aan het net. Er komt de passing van Schiavone. Nu weer de korte werken. Ja, oe, en een passing verschrikkelijk goed van Kim Kleisters. Kort cross uh, de backhand uh, van de Belgische. Ze komt op 30 gelijk. Het is leuk hier. Het is uh, goed gras. Dennis, perfecte voorbereiding op Wimmelden. Volle tribunes, lekker weer, warm, flauw zonnetje. Kortom, we gaan nog eventjes door. 6-3, Kleisters, 3-2, Schiavone. En wij gaan ook nog eventjes door. We gaan hier praten aan tafel met het economiepanel. Uh, Hans de Geus is wel econoom, maar zeg, ik ben eigenlijk economiejournalist. Dank je. En uh, welkom <laughs> daarvoor. En uh, innovatiehoogleraar aan de TU in Delft, Alfred Kleink, welkom. Ja, ja. We beginnen maar eens even met een opmerkelijke uitspraak... van de voormalig DNB-directeur Lex Hoogdijn. Hij zei tegen uh, Nu.nl dat hij geen enkel gevoel van urgentie ziet... bij premier Rutte, vergeleken met uh, Joop den Uyl... ten tijde van de oliecrisis, er wel over praten... maar de problemen niet echt oplossen... Uh, Qua omvang was dat overigens veel minder bedreigd. Zei hij, maar als hij die uitspraak doet, deelt u dat enigszins? Dat dat gevoel van urgentie daaronder? Ja, wellicht voelt hij die urgentie, maar hij uit het niet. En ik denk dat hij het probleem heeft dat er binnen de VVD... ook een eurosceptische vleugel is waar hij op eieren moet lopen... bij zijn eigen mensen. En, en dat is vervelend, want het is nu, Europa staat nu geleidelijk aan... op een punt waar echt iets moet gebeuren. Je moet dus echt aan de bouw blijven nu. Hij was gisteren in Duitsland natuurlijk. Herkent u die dubbele rol ook enorm na afloop? Dat hij en wel wat mee opschoof met ja, en, maar ja. ook niet? Ja, hij loopt op eieren. Hè? Kijk, het is niet dat niks... dat Wilders ooit ook in de VVD-fractie gezeten heeft. Er zitten meer van dat soort mensen. Uh, en hij moet gewoon op eieren lopen. En dat is meer partijen zo. Dat is niet... Ja. Hansen Geus, er wordt voortdurend gezegd... dat de, <coughs> de politie moeten over hun schaduw heen springen. Dat vragen wij aan al die andere landen. Doen we dat zelf dan ook te weinig in dit optie? Nou ja, het begint er nu wel heel erg op aan te komen. Dus dat ben ik met Alfred Kleinkrecht heel erg eens. En het is geen tijd meer voor, voor zoete koekjes of de boel voor de gek houden. En ik denk dat de kiezers dat op een gegeven moment ook wel door beginnen te krijgen. Ik vraag me wel af wat hij dan tegen Merkel zegt. Ik denk dat hij daar uitlegt, ja, ik moet eerst even herkozen worden... en dan gaan we weer lekker verder met, met, met elkaar. Ik hoop dat hij zoiets gezegd heeft. Dat verwacht ik eigenlijk wel. Maar uh, ja, ik ben het met Lex Hoogtuin wel eens. En je verwacht eigenlijk meer leiderschap en visie. Want we moeten nu echt, we staan op een kruispunt. We moeten of, uh, of verder en dan moeten we echt durven verder te integreren. Of, of nu stoppen en schulden afboeken. Maar en, intussenweg doormodderen is eigenlijk veel duurder. Ja, is dat ook dat duur omdat wel. het misschien voor het consumentenvertrouwen niet goed is? Dat mensen niet weten waar ze aan toe zijn? Ja, dat wordt heel erg veel gezegd. Ik denk het wel, nou, er is misschien nog wel een veel groter probleem... en daar lopen we eigenlijk nog steeds daar lopen we eigenlijk omheen... is dat we gewoon veel te veel schulden hebben. Als je dan maar optelt en aftrekt... Dan in zijn Nederland of in Europa? In Europa, de hele wereld, de hele westerse wereld. Dus we zijn eigenlijk hm. allemaal gewoon failliet... als je het optelt en aftrekt. Hm. En dat wordt tijd misschien, en dat zit eigenlijk nog onder deze hele Europa-discussie... dat we dat eens erkennen. En daar met oplossingen komen. Want we moeten echt aan radicalere dingen gaan denken. Bijvoorbeeld uh, ja, schulden toch afboeken op de een of andere manier. En hoe dat technisch moet weten we niet. Maar met deze, hè, wat we nu doen is bezuinigen met heel veel schulden. Nou, het probleem niet, ligt niet bij de overheidsbegrotingen. Ja, die hebben tekorten. Maar dat, dat het probleem zit bij de private sector. Als je nu gaat bezuinigen en de economie blijft krimpen... worden die schulden alleen maar groter en groter en groter. Dus je moet wat aan die schulden doen. Ja, Meneer Kleinklecht. ja. Ja, kijk, ik zou eigenlijk willen dat iemand als Rutte een keer het verhaal vertelt dat hij zegt dat Duitsland en Nederland de twee landen zijn die het meest geprofiteerd hebben van de euro. We zouden nooit zoveel mensen in onze exportsector aan het werk hebben als we nog de Guldenkaart hadden. Duitsland en Nederland zijn het de twee grote netto-profiteurs van de euro. <coughs> en de, nu komt een punt waar het ook een keer ga, geld gaat kosten. Het heeft een heleboel opgeleverd, maar het gaat om keer geld kosten. En je moet het verhaal vertellen, als je een muntunie overeind wilt houden... er is nog nooit een muntunie in de wereld geweest waar dat niet zo was... dan moet je een faciliteit hebben van backing-up losers. dus de regio's of de landen die het goed doen... moeten gewoon bereid zijn een offer te brengen... voor diegenen die het moeilijk hebben. Dat hebben we binnen Nederland zo gehad. Je had altijd al de regionale zieligheidsfondsen... voor Friesland en Zeeland en Limburg. Toen de steenkolenmijnen dichtgingen... had je heel veel geld over om DSM te herstructureren... en een universiteit te stichten. En dat soort mechanismen zou je dus ook binnen Europa moeten hebben. En Dat moet je aan de kiezer eerlijk vertellen. Maar dat gaat dus heel, heel veel voordeel gehad, maar het kost ook iets. Ja. En dat gaat dus heel ver, want daar heb je het ook over. Als je het vergelijkt met ja. Nederland... Kijk, Overijssel heeft misschien ook een tekort... Maar dat, dat weten we niet eens, dat vragen we ons niet eens af. Want we betalen allemaal belastingen in Den Haag en dat wordt geherdistribueerd. Groningen klaagt ook niet van, ja, al ons, olie, al ons gasgeld wordt, wordt uitgegeven in... Maar Rijbe, deze redenatie klinkt heel logisch, ook zeer aannemelijk... maar is zeer lastig uitlegbaar, niet alleen bij Nederlandse kiezers... maar ook bij een aantal andere kiezers in andere landen. Dus wie gaat die boodschap dan zo helder brengen... dat ook die kiezers daarin meegaan? Ja, dat vraagt om leiderschap en, en courage. En ik mis, met name in het rechterspectrum, zijn er te weinig mensen die dat doen. Je tindt een beetje mee met wilders om electorale redenen. En dan versterk je eigenlijk deze redeniertrand. En je beseft niet hoe gevaarlijk dat is, juist voor de Nederlandse economie. Als er één land in Europa is, de, dat. Europa ook echt nodig heeft voor de werkgelegenheid... en voor het goed draaien en voor je nationaal inkomen en alles... dan is dat Nederland. We zijn het meest kwetsbaar. Als de Europese Unie in een crisis komt, gaan wij dat als eerste voelen. Dat moet maar eens duidelijk gezegd worden. Ja, En Hans de Geus, is, is het terecht dat politici zo bang zijn... om dit verhaal te vertellen? Want het gaat ervan uit alsof de kiezer dit niet wil horen. Maar weten we dat eigenlijk wel? Nou ja, als je nu kijkt naar de, naar de peilingen... dan wil de kiezer dit inderdaad niet zo graag horen. Hè? Met de SP vrij, vrij hoog en de PVV die ook nog steeds heel hoog staat. Dus dat is, het is, wel, ja, dat is iets wat, waar ik ook geen antwoord op heb. Het is natuurlijk wel een probleem, want we willen wel ook democratisch blijven. Dat is een van onze belangrijkste waarden in het Westen. Dus we willen geen technocratie. Nou, je ziet nu in Italië dat Monti daar toch ook tegenaan begint te lopen. Hè? Het gaat een half uur goed, of een half jaar goed. En daarna heeft men daar genoeg van. Ja, nog los van, de, van het van het, morel, van het morele aspect of van het politieke filosofische aspect. Dus het is wel een groot probleem. Maar ja, misschien. Ja. We staan nu wel voor een kruispunt en doormodderen heeft inderdaad geen zin. Maar als we dat dan weghalen van die politiek, doormodderen heeft geen zin... Eh, dan loop ik steeds aan tegen twee soorten van denkrichtingen om uit die crisis te komen. De een zegt we moeten groei stimuleren, hoe dat dan ook moet. Even de Hollande school zeg maar, en een ander zegt nee, bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Welke school bent u, meneer Klein? Ik ben bij de, bij de rekkelijken. Je hebt de rekkelijken en de preciezen. Ja? Ja. De, de preciezen die zitten zo op de tytoonse lijn van mevrouw Merkel er nog toe. Streng bezuinigen. Dat is zeg maar de lijn van Hendrik Kolein in de jaren 30. Ik ben wat meer aangedaan deze dagen door het Keynesianisme... wat ook door de IMF uitgedragen wordt... Dat is de lijn van PVD-ASP, die ook één lijn zijn met de IMF. De IMF stelt zich daar ook wat rekkelijk op. En ik denk al in al, dat is ook een beetje de Amerikaanse lijn van Obama overigens... ik denk al in al dat dat vermoedelijk de betere oplossing is. Je moet niet al te krampachtig bezuinigen, daar waar het niet strikt nodig is en hopen dat de economie dan een beetje meevalt. Ja, maar en als dat en, niet ja. zo is, dan worden ja. die, die schulden alleen maar hoger. Ja, ja dat hoor je ook bij de rekkelijke, nou, vind ik een mooi woord. Nou, weet je waar het om gaat? Er wordt vaak gezegd, ja, je kan niet uh, schuldencrisis met nog meer schulden uh, oplossen. <kijkt> maar het gaat niet om de schulden bij de overheid. Dat is allemaal wel te doen. En de ja. overheid, daar moeten we ook wat rekkelijker in zijn. Hoe we kijken naar overheidsschulden en hoe die weer gefinancierd worden. Want er is totaal geen inflatie, sterker nog, er is... Angst voor deflatie, als je de huizenprijzen meetelt, is er al deflatie. Dus we moeten gewoon ook kijken hoe we met die... Want het grote schuldenprobleem zit bij de banken en bij de private sector. En bij ons ja. in Nederland, wij zijn ook heel kwetsbaar met onze hypotheekschuld. Dus er is voor ons ook heel veel aangelegen om het te redden. Een paar nee. stapjes en wij zijn Spanje of Ierland. Dat nee. beseffen mensen niet. Zit ja, dat zo uh, dicht bij elkaar? Ja, het zit nou, zo dicht bij elkaar. Uh, een paar jaar flinke krimp en dan wij, kunnen wij ook een groot huizenprobleem... Uh, ongeluk uh, hebben en banken die daar heel veel last van hebben. Ja, Nederland ja, heeft nog een enorme, enorme spaarvoorraden eigenlijk. Alleen dat is niet evenredig verdeeld. <lacht> dat, is het probleem. dat zijn sommige mensen die nu behoorlijk onder water staan... en anderen die het nog ruim breed hebben. Maar het is door die... Uh, macro gezien hebben zijn we, zijn we helemaal geen probleem... maar op microniveau... Maar, goed, maar, maar als u gaat, zegt, ja. ik, ik behoor bij de rekkelijke... Ja, een beetje ja, investeren, ja. stimuleren... Hmm, hmm. waar doe je dat dan mee? Ik bedoel, uh, ga Kijk, je geld bijdrukken? In principe wat? zijn schulden geen probleem... als het geld maar verstandig wordt uitgegeven... en als het vooraf verstandig geïnvesteerd wordt... zodat je er vervolgens ook iets aan hebt. Ne? Kijk, een bedrijf heeft ook schulden... Als ze dan goede machines gekocht hebben, gekwalificeerde mensen, dan rolt ook weer toegevoegde water uit. En dan zijn die schulden helemaal niet zo erg. En als dat maar... nou tegenvalt, dan, ja. dan groeit ja. die schuldenberg waar Hans de Geus het over heeft. Ja, maar de, de schulden bij overheden zijn niet het probleem. Want die, zijn, die kun je in principe productief aanwenden. Maar het probleem is de schulden bij de financiële sector. Dat zijn allemaal schulden die zijn. Sinds de deregulering in de jaren tachtig zijn banken heel veel. Gewoon op financiële markten gaan gokken. Nou, dat is allemaal geld wat niet productief is ingezet. Dat is gaan zitten in huizenprijsstijgingen, in aandelen, in allemaal derivaten. Dus daar moeten we naar kijken dat er minder geld daar naartoe vloeit. En meer naar de echte economie. Dat we dus het geld wat we nu lenen, dat het ook in de, echt, in de echte economie terechtkomt. En dan kun je weer een basis creëren om eruit te komen. En dan denk ik nog steeds dat we te veel schulden hebben en hadden. En dat we daar moeten afboeken. Ja, want die vraag, daar begon je ook mee, of die opmerking. Ja. We zijn eigenlijk een klein beetje failliet met z'n allen, willen ja. we niet horen. Eh, maar kun je een faillissement ten opzichte van elkaar allemaal, kun je dat oplossen met alleen afboeken? Want je kan wel afspreken dat we het dan afboeken, maar dan... Nou ja, de grote vraag is, hoe doe je dat? Eén methode is meer inflatie toestaan. Dus dan worden schulden automatisch hmm. kleiner. Nou, dat is vloek in de kerk bij de ECB, want de ECB is eigenlijk de verlengde boendesbank, die heeft het daar nog voor het zeggen. En die heeft toch ook als taak om de inflatie te bestrijden? Ja, ja. maar dit is wat het punt is, en we gaan het misschien zo ook nog over ontslagrechten hebben... maar we, we zijn, hè, wat we nu heel veel horen is uh, um, uh, oude denken gebruiken voor oude problemen. Maar het oude denken heeft ons in de oude problemen gebracht. Alle ja. Einstein, Er is echt nieuw denken nodig. Dat is er. Ik heb gisteren toevallig iemand geïnterviewd, Dirk Bezemers... wat mij betreft de meest onderschatte econoom in Nederland. Die zit in Groningen, maar daar gaan we binnenkort veel meer van horen. Die heeft mij bijvoorbeeld verteld in uh, uh, Byzantium, 1700 voor Christus had je ook een schulden, dat werd allemaal keurig bijgehouden. En elke keer als er een nieuwe koning was had je een debt jubilee. Dus dan werden de schulden kwijtgescholden. kwijtgescholden. Ah, en dan kun je opnieuw beginnen. En er is helemaal niks op tegen om nu met nieuwe reserves... dus nieuw geld door de ECB... een deel van die schulden weg te doen. En, en de op... troonopvolging is aanstaande bij ons. Dus in dat nou, opzicht uh, ja. hebben we en een mooie, mooie, mooie momenten. Maar nog hier... even naar dat ontslagrecht. Een uh, flexibeler ontslagrecht. Hmm. Hmm. Dat hmm. wordt omarmd, met name door werkgevers. Zou ik 2,5 miljard opleveren, uh, lees ik ergens. Ik zie u al een beetje vies bij kijken. Ben ik lekker, lekker ik heb uit. die berekening nog niet gezien. Hoe was die 2,5 miljard? vandaan halen. Nee, maar het wordt wel uh, gezegd, zeg maar. Hè, dat getal ja, wordt genoemd, is... maar... Uh, nee, we hebben heel veel onderzoek gedaan die erop wijst dat versoepelingen van slagrecht vermoedelijk eerder het innovatiepotentieel van de economie schaadt. Waardoor je juist weer verlies leidt. Want je kunt allerlei soorten leerprocessen kun je niet goed runnen als je personeel te veel wisselt. Je hebt juist ook die beschermde insiders met langdurige verbindenissen nodig om kennis te kunnen accumuleren en vast te houden. Ik zie dat bijvoorbeeld in high-tech industrieën heel weinig personeelsverloop is. Waar ik vandaan kom, Baden-Württemberg... daar hebben mensen meestal een baan voor het leven. Bij maar ik wil toch bedrijven. ook niet zeggen, als je dat ontslagrecht versoepelt... dan dat ook automatisch een heleboel mensen ontslagen Ja, je worden. krijgt toch meer mobiliteit. Want kijk, als jij weet, ik ben makkelijk te ontslaan... dan moet je altijd naar de externe arbeidsmarkt kijken. Want dan, als er eens een gerucht omgaat, het gaat een beetje slechter hier... Dan ga je een baan zoeken. Mm -hmm. Dan ga je wellicht al weg, nog voordat dat je überhaupt een slager zou zijn. Het, het, het zorgt wel voor meer mobiliteit. En neoclassiek geschoolde economen hebben de neiging dat als positief te interpreteren. En vanuit de innovatietheorie interpreteer ik het juist als negatief. Namens mm -hmm. ja, de het Ja, ik dacht het ook altijd. Ik heb me er kort geleden dan een beetje in verdiept: van als je makkelijk mensen kan ontslaan, neem je ze ook makkelijk aan. Dus dat is goed. En dan gaan de mensen sneller op de plek zitten waar ze productief zijn. Maar ik heb me echt wel een beetje laten overtuigen door de wat meer heterodoxe manier van, van denken. Uh, nog een argument nee, kan is natuurlijk. Er komen een heleboel scholen binnen de economie ja. langs hier. Nou, ja. was nou, als was anders er tegenaan kijkt. Het argument is heel, heel, heel galant eigenlijk. Maar één ander argument, heel belangrijk denk ik, is nog. Je kan wel alle improductieve mensen uit de bedrijven ontslaan. Ja, waar Als land als geheel ja. wil je die mensen toch ook meenemen? Want ze moeten gaan uitgeven, ja. consumentenbestedingen. Ja. Ja. Als we het allemaal optellen, uh, gaan we er een beetje uitkomen op korte termijn? Of modderen wij voorlopig nog voort, meneer Klein? Ik ben bang dat ze nog een tijdje doormodderen. Maar je zou gewoon eens een principiële keus moeten maken. Of je zegt we splitsen de eurozone in Noord-Zuid. Is... Of we laten die landen in het Zuiden op een nette manier. Goed geassisteerd door de ECB uit te treden. Of we, we gaan naar een politieke unie waar dan ook. ook echt backing up losers beleid gevoerd moet worden. Dan moet je de burgers ook vertellen dat ze belasting moeten betalen voor het zuiden. Dat zijn de wegen, anders is je knieën knikken. Dat zijn de twee wegen, meer keuzes zijn. Ja, het. ik denk het wel, en ik denk dat we inderdaad op, ook op hele manier, nieuwe manieren... tegen dit soort problematiek moeten aankijken. Uh, toen de crash in 1929 was, duurde het ook tien jaar... voordat Keynes met zijn grote theorieën kwam. Dus dat kan vrij lang duren. Maar je zult denk ik uh, van nu af aan in toene, toenemende mate meer dit soort oplossingen gaan horen, dus laat dit misschien een begin zijn. <laughs> Wij gaan jullie danken voor alles wat jullie met ons hebben willen delen. Alfred Kleinknecht, innovatiehoogleraar vanuit Delft... en uh, RTLZ, journalist, economiejournalist, Hans de Geus, zeer dank. Nog meer donderberichten, die komen van Marco Verhoef. Goedemiddag, Marco. Hallo. Zeg, waar bevindt het noodweer zich op dit moment? Nou, op dit moment Noord-Frankrijk en een beetje op de Belgische grens. Uh, daar zit, uh, zitten zware buien. Of we dat nou meteen ook noodweer moeten gaan noemen. Nou, Ik uh, roep altijd maar, ik denk dat 90% van de Nederlanders... dat uiteindelijk vanavond niet zal vinden. 10% misschien wel. En nou ja, laten we het dan daarvoor noodweer noemen. Het zijn zware regen- en onweersbuien die onze kant op komen. Daarbij kan het hagelen. Daarbij kunnen windstoten voorkomen van zo'n 80 tot 100 km per uur. En lokaal kan In korte tijd veel water vallen, maar dat is ook echt lokaal. Het kan maar zo zijn dat uh, dat jij bijvoorbeeld helemaal niks krijgt en je buurman twee kilometer verderop 10, uh, 20 millimeter. Dat zijn verschillen die uh, die kunnen ontstaan bij dit soort weer situaties. En uh, er zijn toch weer codes uitgegaan? Want op die plekken waar het heftig is, uh, is, het, is het echt. Ik moet, als je niet de weg op moet even wachten of zo, of is het niet? Moeten we het niet zo heftig maken? Nou, ik denk dat de meeste mensen al thuis zijn voordat het meest heftige weer bij ons binnenkomt. Het is nu nog niet bij ons, de spits loopt al en uh, ik denk dat het. Het meest zware weer vanaf een uur of, nou laten we een ruime schatting nemen, zes, half zeven, uh, Zeeland binnentrekt, uh, Brabant binnentrekt en Midden-Nederland zo tussen acht en negen gaat bereiken. Dus ja, dan zijn de meeste mensen toch al thuis. En uh, in tien seconden het weer van morgen, gaat dat lukken? Ja hoor, dat gaat zeker lukken. Periode met zon, een enkele bui in de loop van de middag en een temperatuur van ongeveer 18 graden. Dat was acht seconden, Marco. Dus helemaal gelukt. Maar de boodschap eh, is helder. Het blijft dus een klein beetje wisselvallig. Straks gaan we het ook hebben over het weer in Paramaribo. Want daar hebben ze net extreem weer achter de rug. En we kijken naar de kandidatenlijst voor het P van de P van de A. Dat gaan we allemaal in het volgende uur doen. Maar eerst krijgen wij nu het, uh, het nieuws van uh, vijf uur. Tot zo.